Ik denk dat ze bij het journaal even op vakantie zijn. Het ja, is <laughs> wel weg. Het journaal is even weg. Um, nou kan ik het wel zelf ook heel even snel doen als ik Tobis beeldscherm krijg. Tuurlijk krijgen wij mijn beeldscherm. Ja, en dan moet je heel we snel. Ik heb hier twee beeldschermen in ik de Ik heb de precies 1 minuut 20 hiervoor, namelijk. En ik hoop dat hij nu terugkomt. En we um, hebben hier het nieuw, nieuws met Karim Even kijken, hoor NOS.nl, ja, oh, improvis improvisatieradio. Die kan het niet. Ik. Um, even kijken NOS.nl Oh mensen Toby, heb jij nog een leuk weetje? Nee, je nee. weet helemaal niks je kan Jeroen, Ik NOS. heb wel een leuk weetje Maar die komt voor zo meteen Voor zo direct ja. Oké okay. um, Ja Dan uh, gaan we even het, het nieuws doen Heel snel um. Komt hier. hoor Ja, het nieuws van 6 uur met Krinagabali Er is een dode bij een stekpartij Op een basisschool um. ...en moeder wellicht, waarschijnlijk, is ze, uh, is ze daar omgekomen. Toen is nog een tweede vrouw gewond geraakt... ...en voor de rest uh, is er niet veel meer bekend. Waarschijnlijk gaat het om de vader die, uh, die dit incident heeft gepleegd. Uh, nog meer headlines, bijvoorbeeld... oplading van een basisarts moet uh, niet worden ingekort vinden artsen. En uh, die moeten dus uh, gewoon even lang blijven. Um, voor de rest, Kroon gaat mee voor Saxabank uh, de toeren. Dat is weer een Nederlander bij, de Rabobank had al heel veel Nederlanders. Um, voor de rest, het kabinet pakt de spookburger anders dat is iemand die niet de eerste maar wel een ID heeft bijvoorbeeld. En voor de rest is er niet echt iets groots gebeurd. Dus dit was het nieuws van 6 uur. Oh, wat kan ik dit nog goed. Ik moet hier maar. Moet gaan je maken. wat mee doen later. En vanavond natuurlijk een EK wedstrijd hè. En ik hoop dat nu wel de AMB erbij komt. Dit is Tamara Bruggemans nou, van de, de een... AMB. Dit zijn de files voor de Randstad van 6 kilometer en langer. A4, Vlaardingen richting Hoogwiet. Daar is tussen Vlaardingen-Oost en het knooppunt Benelux de linker dicht. A6, Muiden richting Lelystad tussen Almere-Buitenwest en Lelystad 6 kilometer door een aanrijding. De linker rijstrook is daar dicht. A13, daarna richting Rotterdam tussen Ippenburg en Kleinpolderplein 13 kilometer. A16, Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein 6 op de parallelbaan. Aan de andere kant op de A16, Rotterdam richting Breda tussen Hendrik-Ido-Ambacht en het knooppunt Klaverpolder 7 kilometer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu het weekend in. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Se eu te pego. Delicia, delicia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Se eu te pego. ZANG EN Assim você me mata, ai je me maakt, als ai me maakt, als je me maakt, als je me me mata, ai je se eu te je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 Als je me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, que delícia, delícia. Assim me me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, Ik vind het niveau, lijkt me versie, man. Ja, vind ik ook, Barry. Rijmelerij van, van het niveau, lijkt me versie, man. Mijn microfoon viel er even uit. Welkom bij het tweede uur van ZFM Het Weekend In. Uh, we hebben een bomvol uur. We gaan nog met de Apple Store bellen. We gaan nog mensen zeggen dat we van Q-Music zijn met het geluid. Uh, Karim komt zo meteen terug en die komt dan met zijn favoriete live optreden. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Knaan met Stop for a Minute. Thinking. It's easy yet to keep on moving Never stop to let the truth in oh, oh, oh. Sometimes I feel like it's all been done Sometimes I feel like I'm the only one Sometimes I wanna change everything I've ever done I'm too tired to fight and let <laughs> it I'm with man And never stop for a minute. 謝謝你們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 ik kijk omhoog, de pillen worden groot. De wereld is mijn publiek. Op je volle pitna. God de afstand. Van je hem lichaam. Ze is van spek.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 ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een moeke prinsesje op mijn bankje M'n stem klankje nog steeds brood op mijn klankje Soms denk ik terug, geef mijn drankje Met de sterren in de lucht te zegt dankje Weer het is verplaat, ja planjaar, Op je tolle pit na dat een de afstand Van je hemel lichaam Ze eerst van I'm in the sky with... diamonds on my neck Looked in the sky diamonds on my neck Bitch, diamonds on my neck Diamonds med... on my neck, on my neck on my... On my... On my... The Jeugd of the Render With It's perfect, mooi! It's helemaal mooi. Dat is mooie thing It's a beautiful leuk, I think it's really nice, yeah It's really Ik vind I think it's really nice I never give up I <manyain> wanna name it me uh? Ja. ja, prachtig, Karim. Mooie jingle, hoor. En dan <laughs> gaan we nu naar een ander nummertje luisteren. Het gaat over jou, hè. Wat? Het is e eentje van jou uit uh, jouw. Nou, na nou, zeg maar een hele uitzending naar jou uh, te hebben geluisterd, oftewel Fatboy Dom, gaan we nu luisteren naar Fatboy Slim met Weapons of Choice. Vind je een goede grap? Ik vond het echt een hele slechte grap. Je bent ontslagen. Doei. Tiger, double, <laughs> We starten natuurlijk hier op Radio 7 en en we gaan meteen in de mix met een nieuw nummer van DJ Pepper's. Dan hebben we een van Turning Tables van Adele Van, uh, het geweldige nummer van Adele Turning Tables Alleen al zonder uh, Adele uh, Een hele goede mix als je mij vraagt En we gaan meteen door met de Weekend hit. We hebben elke week een Weekend Hit natuurlijk En deze week is het het nieuwe nummer van Jason Mares Namelijk 19, 19 3 Million Miles En uh, het is een rustig liedje Maar een echt genot voor het oor Dus zet je radio iets harder En geniet van Jason Mares hier op Radio CFM Het Weekend in met Toby Love. There is always a hand that you can hold on to You're Looking deeper through the telescope You could see that your home's inside of you Just know Yeah. Zijn nou ook weer dat jij kan zingen? Ikzelf en mijn moeder. Zo. Mijn moeder vindt ook dat ik heel goed kan zingen. <lacht> ja, nee, dat is. Ja, uh, dat is het ding, hè. Ja, wat wil je vragen? Niks. Ik wil niks vragen. Jij hebt last van je fluitje hoor ik? Ja, ik ook. Jordan hier, Wissel van Florida. Stroke your little ego. I bet you I'm guilty. Your honor, that's just how we left in my jumper. When the hell don't pay the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame. Order more champagne, full of damn hamstring. Trying to put it on you. Let your lips spin back around. It's out control. Show me the brand new, 'cause girl you can handle. Baby we start something cold I'm loving Nummer 2 in de Euro Breakdown op dit moment. Whistle van Florida. Je hoort hem hier op Radio ZFM. Zandwoord bij het Weekend in met Karim en Toby. Zo Zo'n je hebben! Ja! Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad! Yeah. Ja! Dankjewel. Oh. Ik vind mezelf ook heel goed op Door de dagen. Maar goed, jouw live nummer, hè? jouw live optreden. Adel in het Albert Hall. Uh, ik Waarom is <laughs> deze goed? In Albert Hall. Royal Albert Hall. Ja. Maar, dus maar is deze zo goed? Nee, omdat Adele, gewoon, Adele kan echt de mooiste. Niet maar. Die kan het mooiste live zingen van iedereen. Alleen, ik zocht een ander nummer. En ik weet niet meer hoe het nummer heet. heet. Ja, dat weet ik even niet meer. Is het is een bekend nummer van Adele. Moa. Someone like you. Nee, nee, nee. Het is, het is in de serie van Turning Tables en zo. Maar Turning Tables is uh, ook wel een heel mooi nummer. En misschien kan ik die andere ooit nog wel vinden. Dat uh, is dan voor de volgende keer. Maar wat kan ze zingen? Dus dit is jouw favoriete. Mijn favoriete nummer. De nummer 1 van Karim. Live. Adel. Turning tables. Live at the Royal Albert. <laughs> dat is mooie dingen! Dat is helemaal mooi dingen! Dat vind ik mooi. Ik vind het helemaal mooi. Dat vind, vind ik ook. Jij vindt deze jingo helemaal mooi. Dat is het helemaal mooi, ja. Um, ja, in ieder geval, wat vond je ervan? Ik vond het best goed. Best goed. Dus jij noemt de beste zangers, vind je best goed. Nou, Echt, ongelooflijk. Wist je dat als je naar een concert van Wolf of Vels gaat, dat je moet bukken? Wist je dat hij de hele tijd up moet kijken? Ja, dat ook. Ja, wat, wat, wat wij nou zeggen? Wacht maar. Ja, als jij wat wil zeggen, dan gaat gewoon de muziek uit. Zeg het maar. Ik wilde gewoon dit nummer aankondigen. Oh, jij gaat opeens. Jesse uh, J. en. Ja, nu moet je even wachten. Ja? Ja? Dit doe je dus bij al die luisteraars. James staat er staat helemaal. En weer... Jesse J. Nee, met up. Oh, nee, weet je dit gaan we uitpraten eerst. Oké. Okay. Anders komen we niet verder. Uh, je ziet zo ook Justin Bieber achter je. Nu, eigenlijk als je je op Echo Boulevard. Ja. Die hebben ze ik ook nog met, uh, met zijn nieuwe single If I Was Your Boyfriend. Nou, dan zou ik niet aan moeten denken bij jou. Um, maar waarom wou je nou opeens doorheen gaan lullen? Terwijl ik hem wel aan had gezet. Ik wilde het nummer gewoon aankondigen in het intro. In het intro. In het intro. Succes. Ja. Dit is ah, een stuk van James Merson en Jessie G. Dat was weer niet goed. Dat is prima. Nee. Ja, ga je gaan zuchten. Nog één keer. 3, 2, 1. Ja. Hier is James Morrison en JCJ met Spet. Maar waar horen die mensen dan? Toby. Wat? Uw Huiswerk, waar horen de mensen dit liedje? Op ZFM. Nee, in het programma. Ja, op ZFM, in het programma. Ja, twee weekend. er zo met? Met Niels. Nee, niet met Niels. oh, kreeg oh, met oh, oh, oh, oh, oh. Dit is gewoon muziek. Mensen, luister gewoon. Gewoon lekker ontspannen. Ga lekker in een stoeltje zitten. tik een cola of zo open. En luister naar James Morrison en Jesse G Met Up. I find you your road, from and with me till it gets too dark, too dark inside your shed. Uh, what makes you stronger? Van Kenny Clarkson. Altijd leuk om te horen. En uh, ja, net wel best wel hot nieuws. Ik ga het ook maar meteen de zender op gooien. Albert Verlinde is nu uh, op tv net op bij Arthur Boulevard. Ze toevallig kijken over Ioroyen. Waar gisteren dus dat in bekend werd gemaakt. Ja. Het schijnt dus dat de spelers, de opstelling uh, van uh, Nederland/Duitsland uh, was heel snel bekend bij bij Albert. Maar het schijnt dus dat de spelers dat dus dachten ook dat die Charlotte-Sophie die daar toen naast had, die opstelling had doorgegeven. De vrouw van Ja, maar wat bleek nou? De opstelling stond dus al om tien voor half acht al op de telegraaf en zo. Dus de vrouw van Wordt er van beschuldigd. maar dat kan helemaal niet. Dus dat is het probleem een beetje. En Johan Dirk heeft het weer van de spelersgroep gehoord. Of van mensen rondom de spelersgroep. Want Kees Jansma had hetzelfde. En dus ja, in het Nederlands elftal was dit dus een... Het wordt er allemaal niet beter. Een hekelpunt inderdaad. Het wordt er allemaal niet beter op het sfeertje en al dat gedoe en... En jij wordt er met de uren ook niet beter op, dus we gaan lekker snel door met de muziek. Zometeen zo meteen na dit nummer gaan we trouwens bellen met de Apple Store. We hebben een heel raar probleem. Ja, we krijgen de CD'tje krijgen we niet meer uit de iPad. Weet je dat, hoeveel als dit nummer ook heel leuk vindt? Rise up van uh, Ives La Roque. My dream is to Larok. Je was even te laat, hè, Karim? Ja. <laughs> Price Price ik, voor voor ik ga even, dus even naar, beneden. naar beneden, doei. Ga even naar beneden? Ja. Karim gaat even naar beneden. Wij, had, wij gaan doen, wij gaan even... Weet je wie ik tegenkom net? Hoeveel van Vils. <laughs> Ja. Sorry. Oké, okay, zit even meer uh, dingen Wij gaan even bellen met de Apple Store. Ja. We hebben honger. In Amsterdam. Ja, de grote, hè, de, de nieuwe grote was het in ja, Amsterdam. Had, had je gezien hoeveel mensen er stonden bij de opening? Nee, geen idee. Was er niet bij rijen, zonder mensen in rijen. Ja, maar rijen ligt ergens anders. Toonhoogte Rijden en een routebeschrijving, kies 1 Routebeschrijving. Routen doorverbonden met Apple Care, onze technische ondersteuning, kies 2 ja. Ben je een zakelijke klant, kies 3 nee. Voor alle andere vragen kies 5. 2. Hey, yeah. Bent u er nog? Maak een keuze uit. Ja, een... we zijn er nog. Voor de openingstijden en een routebeschrijving kies 1. Om te worden doorverbonden met Apple Care oh, technische ondersteuning, wacht. Ja. kies 2. Dus op 2. Alle andere vragen kies 5. Nu op 2. De kosten voor dit gesprek zijn 10 cent per minuut. Zo, so, dat is nu. Want daar dus zelf geld Jij doet het gesprek, hè? Ik doe het gesprek wel. Ik ga genieten. Bedankt dat u contact heeft opgenomen met AppleCare. Graag gedaan. Voor additionele online service en ondersteuning... ...verwijzen wij u naar www.apple.com... Slash, ...slash country. Om u zo spoedig country. mogelijk te kunnen helpen... ...vragen wij uw case of serienummer bij de hand te houden. Is alstublieft één van de volgende zes opties. Voor ondersteuning voor een iPhone is één iPad, kies 2. Voor twee. ondersteuning Even voor wachten. een iPod, kies 3. Voor ondersteuning voor een computer, kies 4. Voor reparatiestatus, kies 5. Indien u belt voor een ander Apple product of service, kies 6. Voor mij, kies 7. Kan uw gesprek worden gemonitord en op band opgenomen? Ja! Wie gaat het gesprek? Applekeer, ja, avond. het is strikt met Tom. Een hele goede avond met Mark van Pietersen. Ik heb een vraagje, ik heb een iPad bij uh, Apple gekocht. Ja? Ja. En uh, ik had daar een ponseldekje in gedaan. Oeh. En uh, hij staat nu niet meer op. Oké, okay. um, heeft u dan toevallig nog het serienummer van die iPad? Bent u op de originele doos als u uh, de iPad... Oeh heeft... ja, nou de, de originele doos ben ik kwijtgeraakt. Oké, okay, uh, heeft u toevallig een, nog een reservekopie gemaakt van die iPad op uw computer? Een reservekopie met onder de, onder de printer gelegd, bedoelde u of uh, nou. Nee, een, een reservekopie zoals een backup. Een backup? Uh, ja, met iCloud? Uh, Oké, okay, met iCloud wordt ook weer best moeilijk. Heeft u dat op iTunes toevallig ook gedaan? Oeh, nee, niet op iTunes, nee. Mmm, dan gaat u het toch even op de achterkant u gaan aflezen, Ja? Als je dat eens dus heel even voor mij zou willen doen? Is goed. Dan? Hoeveel nummers zijn er? Ik zie heel veel nummers staan op mijn app. Uh, er staan nog een serial number en dan de code. Het zijn allemaal letters en cijfers. Uh, hoofdletters ook allemaal. Het uh, okay. zijn er ongeveer een, een tiental. Een tiental, oké. Okay. Uh, ik ga dan beginnen met lezen nu. Hè? Dat is dan uh, vijf. Mm -hmm. H. Ja. Yeah. G. Ja. 4. Ja. Vier. Ja. Yeah. 2. 2 van Tiners? T, ja, van de tieners, ja. Kijk, het staat nu eens heel raas. Ik uh, kan het niet goed lezen. Ik denk dat het een 3 is, het is een beetje weggekrast. Uh -huh. ja, uh, uh, een 2, denk ik. Een ja? 1. En een 4. Ik ga even kijken of ik daar iets op terug vind. Is goed, dus heb vind ik, ik ze alle tien opgenoemd? Daar vind ik ze niet. Daar vind ik niks op terug. Ehm, okay. um, ja. even denken. Ja. Uh, want wat ik u zou aanraden eigenlijk, uh, dus u zegt u heeft er een cd'tje ingeduwd. Ja. Um, raad ik dan om eens heel even terug te gaan naar het punt van aankoop. Uh, hoe lang geleden heeft u hem gekocht? Dat is ongeveer twee jaar geleden denk ik. Oh, oké, okay. twee jaar geleden. Uh, dus dat is dan ook nog een iPad 1? Ja, ja, ja. Ah, oké, okay. omdat eh. Uh, ja, er zat zo'n gleufje in, en Aan de bovenkant zat zo'n gleufje, en mm -hmm. ik denk daar moet dan een Cd' in. Dan had ik had hem overgekocht van een vriend, en dan giet ik de dik dus, en toen denk ik hem in, en, en, en nu start die hele iPad niet meer op. Ja, dat is weer dus echt het ja, ja, probleem, hè? He. Maar uh, kunnen daar uh, dan geen cdk zijn of zo? Eh, uh, nee, dus een iPad is inderdaad niet gemaakt om cd'tjes te steken Eh, uh, want u. Ah, dat is een, een foutje die nogal vaker gemaakt wordt, een iPad. Ah. Ja dus geen, daar worden geen cd's in gestoken dus begrijp niet verkeerd. Een iPad is dus geen vergelijking met een laptop, want mensen denken tegenwoordig heel vaak dat de iPad hetgene is wat de laptop in de toekomst zou gaan vervangen. Ja ja ja, daar dacht ik ook doen als er diegene en dan denk ik van, kan ik mijn muziekjes luisteren en zo Ja, dat klopt inderdaad. dan moeten we hem eigenlijk synchroniseren. zien waar is dat dan? Synchroniseren. Uh, dat kan u via iTunes doen. Ja? En in principe komt het er dan op neer dat u eigenlijk ja? de inhoud van iTunes gaat selecteren. Ja? En die heel geselecteerd gaat verplaatsen naar uw ja. iPad. Ja. Uh, ja. En op die manier kan u dan inderdaad muziek gaan luisteren, of uh, films gaan kijken, of uh, games gaan spelen of wat u eigenlijk precies wilt. Oké, okay, dus we kunnen kan, kan dus geen cd's in, uh, in doen. Uh, nee, inderdaad. Dat is dus, oh, oh, oh. de bedoeling inderdaad. Ja. Uh, ik had, ik had um, eerst ook een diskette geprobeerd, die ging nog wel uit. Maar ze denk je dat het ging gewoon niet meer uit. Hè. Dat was heel dat, dat, dat, dat, dat lukte dus niet. Uh, uh, maar ja, heeft u misschien een oplossing? Kan ik met een, een, een pinzet of zo uh, proberen eruit te krijgen? Uh, dat kan u altijd eens proberen, maar wat ik u wel kan zeggen, aangezien dat u dus niet meer aan gaat, ja. hulp, dus inderdaad zeggen dat er uh, wel schade is toegebracht ja. aan het apparaat. Ja. Uh, dus dat er dan inderdaad wel een reparatie gaat nodig zijn. En hoe, hoe kost die uh, reparatie dan? Uh, een, een, rond een 200 euro, 200, 250 euro. Een, nieuw een, een, een nieuwe iPad? Een nieuwe iPad? Ja. Even kijken, want die prijs ken ik niet van buiten, om eerlijk te zijn. Dan heeft u natuurlijk ook de iPad 1, de, de iPad 2 of de iPad 3, waar u voor gaan kan, kan kiezen. Ja, en de iPad 1, is die er ook nog dan, hè? De, de, ja, maar ik kan ze heel even kijken of de iPad 1 nog verkocht wordt. Ja. Om, omdat die dus eigenlijk al een behoorlijke tijd... De uit is waarschijnlijk. De, de uit is inderdaad. Ah. Eh. Uh, even kijken. De nieuwe iPad komt vanaf uh, 470 euro, 480 ja. euro. De iPad 2 vanaf uh, 399 euro. En eens heel even kijken of. De, de iPad van, 1 dan hè? Of de iPad 1 dat hier nog ergens tussen staat. Ja. Ehm. Uh, nee. Uh, dus de iPad 1 staat hier niet meer tussen. Uh, wat ik u dan even zou aanraden, als u toch zou zeggen: ja. van een andere iPad. Uh, u kan altijd uh, tweedehands modellen gaan overkopen ah. of uh, in, in de plaatselijke Apple Store gaan uh, navragen of zij er nog iets mee kunnen want uh, okay. de reparatiekost van de plaatselijke Apple Store yeah. komt niet altijd overeen met die van ons, uh, het kan yeah. zijn dat die iets goedkoper is of iets duurder is okay. uh, maar als u daar eens heel even leven zou gaan navragen, yeah. kunnen zij u ook gaan zeggen uh, voor hetzelfde geld zeggen zij van kijk geef deze af, dan yeah. kijken wij wat wij er nog mee kunnen okay. en volg ik zeg maar iets, 150 euro krijgt u een nieuwe. Oh, dat, dat, dat zou heel ik, mooi ik, ik, zijn dan, hè. Ik, ik, ik zeg maar iets, hè. Dus ja, ik, ja, nee, ik, ik, ik, zijn, ik eh, vind die mij daar niet op vast. Inlisten. Ja. Uh, dus dan moet u eigenlijk gewoon uh, de gelukkige zijn van net een uh, winkel tegen te komen die zegt van kijk, die iPad, die gaat eigenlijk nog wel voor een nieuwe, maar dan moet u natuurlijk wel even wat geld bijleggen. En weet u ook, uh, waar bij mij een, een Apple Store in de buurt zit dan, hè? Sorry? Weet u waar bij mij dan een Apple Store in de buurt zit? Uh, ik zal eens heel even kijken, uh, want ik heb hier zo'n store locator. Ja. Even kijken. Uh, mag ik dan even uw postcode alsjeblieft, dan kijken ze heel even bij u in de buurt. Mijn postcode is 2041 Nico Pieter. 2041 Nico Pieter. Oké. Okay. Kijken. Dat gaat dan om, om service. Ja. iPad. Ja. Ja, ik ga eens heel even kijken. Even laden. Um, dan vind ik het iCenter in Haarlem Haarlem, ja uh, Dat ligt op de Grote Markt, nummer 5 Klopt uh, Dixons Extra in Haarlem Aha. Saturn in uh, Op de markt aan 124 Ja, oké okay. En eh uh, uh, nog. nog uh, ja. Zal ik de andere persoonlijke keer gewoon even toesturen? Dan kunnen jullie zelf er even op het gemak naar kijken. Nee, ik, weet, ik weet precies waar dat is natuurlijk, hè. Maar uh, nog één vraag dan, tot slot. Uh, welke site kan ik dan voor een tweedehands gaan kijken, hè? Is dat Marktplaats? Sorry? De tweedehands, is dat Marktplaats? Is dat, uh, is dat een andere site of? Uh? Uh, tweedehands modeltjes worden eigenlijk zo overal gekocht, dus je kan je zowel op ebay gaan kopen, als op uh, uh, Marktplaats inderdaad, als op uh, tweedehands.nl, uh, eigenlijk overal zo'n beetje. En is het dan uh, zwart? Sorry? Zwa is dat zwart betaald of wit? Eh, uh, dat, is, dat is wit natuurlijk, hè. Dus, uh, de, of, dat zijn officiële websites, dus uh, dat is gewoon zo te betalen. Oké, okay, dan is dat goed, want anders krijg je problemen met de belasting. Inderdaad, inderdaad, hè. Dus, maar dat zijn uh, dingetjes, dus die websites ja. zijn natuurlijk ook uh, internationaal bekend, dus eBay kan het niet gaan maken van uh, lusjezaakjes zaakjes wat uh, te gaan doen met zijn verkopers en kopers, ja. uh, dus dat zijn gewoon uh, betalingen via dan ofwel creditcard of overmaking of Paypal of zoiets. Oké, okay, dit is een mooi, uh, een mooi teken. Mag ik u hartelijk danken voor het uh, gesprek? Geen probleem, meneer. Oké, okay, dank u wel en uh, veel plezier nog hè, in uh, België, denk ik. Ik, ik, ik zit eigenlijk wel in het zuiden van Nederland, maar u heeft wel gelijk, ik ben een Belg. Ik hoor dat heel goed, hè, ja. ja. Nee, ik heb daar ervaring mee, zoals u ook kunt horen. Ik kom ook uit het zuiden. Goedemorgen, ja, meneer, ik heb okay. een heel fijn weekend Tot ziens, u ook, dag. Da. Oké, okay, dit heb ik dus niet vaak meegemaakt, hè. Wat? Die man die, die zegt dus: koop dus niks bij Apple, want dat is duur. Ja. Ga gewoon naar een andere winkel. Het <laughs> is ongelooflijk. Doe, doe het gewoon niet bij ons. Ja dat is op zich wel klantvriendelijk Een journalistiek achterpend in het programma. Vind je niet? Nee. Vind je niet? Ik heb dus nu gewoon uitgesloten dat mensen van Apple... Ja. ...adviseerden dus daar niet bij Apple te gaan kopen. maar daar is toch niks mis mee? Dat vind ik wel. Je moet toch achter je eigen bedrijf staan. Als ik naast... Ik werk bij Albert Heijn. Ga ik ook niet zeggen van ga bij de Fomer of bij de Dirk of noem het maar op. als het daar goedkoper is. Ja, maar dat ga ik toch niet zeggen. Ik werk toch bij Albert Heijn. Als ik daar ben Hij ja. is nu aan het werken Ja maar nu Ik ga niet als ik zeg Ah mevrouw ja Nou dat kratje bier kost 9,40 euro Maar bij de vormer is hij 10 euro hij 5,60 euro naar jou, naar jou Nee dat doe ik niet Naar je toekomst. Ja En die zegt Ik heb Ik heb dit kratje bier En ja. is hij ergens anders goedkoper Ga je dan liegen en zeggen nee Ja maar dat vragen mensen niet Nee maar stel Dat doe je nu eigenlijk wel Ja maar hij, is, hij biedt het zelf aan En hij zegt het zelf Nee nou ja. Dat dus vind ik een ander iets Oké okay. Maar in ieder geval dus, Wat een interview Hoe vond je mijn accent met Belgische Limburgs Niet overtuigend. Brabant, maar accent, he? Wel... Hij geloofde het. Ja, hij kon wel mee. Ja. Maar niet overtuigend. niet overtuigend. Niet overtuigend. Dus ik moet erbij stoppen. Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben geen muziek tijd meer. We zijn er doorheen. We zijn er echt doorheen. We hebben nog uh, ongeveer een minuut. En in een minuut kun je heel veel dingen doen: zoals breien, zoals haken, zoals luisteren naar mij, luisteren naar de vogeltjes die buiten vliegen. En de vogeltjes die neerstorten. Kijken naar de blaadjes die waaien of de boom die valt. En ook naar mensen kijken die altijd aftellen als de tijd nog lang niet is gekomen. En ook kijken of wie hond nog leeft als je hem niet meer ziet ademen. Of kijken of Roel van Velsen is gegroeid tijdens dit programma. U kunt alles terugvinden op www.cfm.nl. We hebben nog 5 seconden. Dames en heren, een heel fijn weekend gewenst. Dit was je weekend in met